Jobboot met het NOS-journaal. De Verenigde Naties stellen een onderzoek in... naar een aanval op een hulpconvoi in Syrië eerder deze maand. Daarbij kwamen zeker twintig mensen om het leven. De aanval maakte een einde aan het staakt het vuren in Syrië. Een woordvoerder van de WN zegt dat alle partijen... met het onderzoek moeten meewerken. Welke stappen daarna volgen, moet dan worden bepaald. De Verenigde Staten investeren 100 miljoen dollar in de bouw van een tijdelijke basis voor drones in het West-Afrikaanse Niger. De onbemande vliegtuigen gaan luchtpatrouilles uitvoeren. Dat moet informatie opleveren voor het leger van Niger en helpen in de strijd tegen radicale groepen. Niger voert in het grensgebied met Mali strijd met terreurbeweging Boko Haram en met groepen die gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Rusland vindt het te vroeg om wat voor conclusies dan ook te trekken over het verongelukken van vlucht MH17 in het oosten van Oekraïne. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is het onderzoek nog niet klaar. In een interview met de BBC ging Lavrov voor het eerst in op het rapport over de oorzaak van de ramp dat het internationale onderzoeksteam woensdag presenteerde. Volgens het team is het vliegtuig neergehaald door een boekraket die was aangevoerd vanuit Rusland. Lavrov zei dat Rusland de onderzoekers veel informatie heeft gegeven... en daar nog niets op heeft gehoord. ECN in Petten krijgt 40 miljoen euro van de overheid... om vaten met oud-kernafval op te ruimen. Het bedrijf luidde eerder deze week de noodklok... omdat afvoeren van de lekkende vaten financieel onhaalbaar zou zijn. ECN is blij met de regeling... en zegt dat zo een faillissement van het moederbedrijf is voorkomen... Het kernafval moet naar een centrale opslag in Zeeland. ECN maakte in petten medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. Het weer, opklaringen en op de meeste plaatsen is het droog. Alleen langs de kust nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen overal in het binnenland zonnig. Maar later vanuit het zuidwesten bewolkt en kans op buien met onweer. Het wordt 17 tot 19 graden. Zondag minder warm en buien, mogelijk met hagel en onweer. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie je. Je hoort het goed, zie je, het is weer in de house. En ja, met high en low en chocolate puma, steam train, daar konden we niet beter mee aftrappen. Mijn naam is DJ JK, welkom bij een nieuwe frisse, fruitige, twee uur lang durende grote dansvloer. Ik doe het vanaf natuurlijk niet alleen onze enige echte DJ Dion Sidney, hij is er ook straks weer bij. Vanaf 10 uur draait hij de, ja, de hitjes van de toekomst compleet en wel in de mix... Natuurlijk gaan we ook even kijken wat staat er in de charts. Ik denk zomaar dat uh, de Beatport charts uh, flink door elkaar zijn gehusteld de afgelopen weken. Natuurlijk kijken we ook eventjes uh, wat er in de mailbox is binnengekomen. En volgens mij draait alles om het Amsterdam Dance Event... dat al binnenkort in Amsterdam neerstrijkt. Wat hebben we nog meer vanavond in de show? Nou, heel veel hete nieuwtjes en natuurlijk ook een primeur. Ja, primeur zeg je dan. Wat gaat er gebeuren? Nou. Wij weten al één naam. die zeker staat op Amsterdam Dance Event. En die is nog niet bevestigd. Dat en meer hierbij. Zie je het op jouw cvm Antwoord... voor de komende twee uur. Maar nu eerst door. met Polier en Ipanema. in de Firebeat Remix. is hier lekker, zegt De Bali Bandits met Smack. Hier bij jou zie je het op CFM's Antwoord. En we hebben nog veel meer voor je klaarstaan. Maar wat dacht je van de, de Aqua Zingas? Jumbo Jumbo. ...verwacht een recordaantal van 375.000 bezoekers... op 140 van de meest uiteenlopende locaties tijdens alweer de 21ste editie. Kortom, het Amsterdam Dance Event heeft het programma compleet. Van 19 tot en met 23 oktober is de spotlight van de internationale elektronische muziekindustrie... ...vijf dagen lang gericht op Amsterdam. Met ruim 2200 artiesten, 450 sprekers en een recordaantal van 140 locaties... ...is het Amsterdam Dance Events werelds grootste clubfestival voor dancemuziek. Een belangrijkste zakelijk platform voor de elektronische muziekindustrie... ...dat een jaarlijks groeiend aantal bezoekers trekt. Ja, ik zei het al, ze verwachten 375.000 bezoekers... ...en misschien ben jij hier wel een van en behoor jij bij dit nieuwe record. Ja, wie gaan we onder andere zien? Nou, ik zie hier onder andere voorbij komen dat hier Armin van Buren, Eric Morelio... Uh, Oliver Heldens, uh, Martin Solveig, Mode Selector, Philip Klaas, Yellow Claw, uh, The Floating Points, Voort, Cup Jobsen. Deze zijn uh, vandaag toegevoegd aan de complete line-up. Daarnaast heeft Amsterdam Dance Event een initiatief uh, van Buma: voor aan de sprekers weten te strikken. Onder meer de artiesten Joris Voorn. ...Laurie Anderson, Philip Klaas, Nicky Romero en Rob Newland. Dat is de director van Facebook Creative Shop. Plus Matthew Oglo, dat is de creator of Discover Weekly Spotify. Ze zullen hun werk toelichten. In een eerder stadium maakt de organisatie bekend... ...dat Steve Bartels, de CEO van het Dev Jam Label... ...Molly Newman, head of music van Kickstarter... ...en producer Hudson Mohawk, hun opwachting maken op de conferentie. Die in totaal 450 sprekers op acht verschillende locaties verwelkomt. De nachtprogrammering van Amsterdam Dance Event Festival biedt met ruim 2200 acts en artiesten verspreid over vijf avonden en nachten. in bijna 100 van de meest uiteenlopende locaties. de grootste concentratie van dance en live acts ter wereld. Ik denk dat er in het buitenland uh, geen club uh, meer bevolkt kan worden. Naast het omvangrijke nachtprogramma en de verschillende conferentieonderdelen... ...biedt MCDM Dance Event, een Playground, een uitgebreide cultureel verdiepingsprogramma... ...met daarin een breed scala aan kunstexposities. Veel vertoningen, lezingen en workshops op meer dan 40 locaties verspreid over de stad. Ja, het creëren staat tijdens MCDM Dance Event centraal. Vrijwel alle studio's in en rondom Amsterdam zijn volgeboekt voor het maken van nieuwe tracks. Er wordt live mu elektronische muziek gemaakt tijdens MCDM... Live, Nieuwe technologie gepresenteerd en bedacht. En nieuwe collaboraties uh, gesmeed die het muzieklandschap van 2017... en verder gaan bepalen. Door het omvangrijke programma kan iedere bezoeker een eigen route... door de wereld van de dance bepalen. Van de stadscamping en de educatie van studenten... tijdens de Amsterdam Dance, dance Event University... op de NDSM-werf via het Rembrandthuis naar het Amsterdam Arena... tot het Bijbels Museum... Sinds de eerste editie van 1996 is het Amsterdam Dance Event uitgegroeid tot het toonaangevende zakelijke platform voor de internationale dansie. Het is de plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten, van de allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten tot het meest recente werk van de pioniers en supersterren. Ja. Ik uh, zal er even een paar uh, namen tussenuit pikken... waarvan je zeker denkt van... hé, hey, die ken ik wel, daar willen we wel wat meer van weten. Algo Jack, die kan natuurlijk niet uh, hier missen. Armin van Buren. Axel en Ingrosso. Dash Berlin. Dimitri Vegas en Like Mike, die ik voorbij komen. Dubs. Eric uh, Morelio. Hartwell. Jeff Mills. Uh, Joost van Belle, Joris Voorn. Just Belzer. Kols. Martin Gerricks. Uh, Martin Solvay. Nick Curley. Richie Harden. Uh, Valentino, Chesto, Tottery, Tiga, Sven Veet, Showtag, W&W, Kortom, te veel op te noemen. Veel meer informatie? En dat kan ik gerust begrijpen. Dan ga je naar de site www.a-d-e.nl Het Amsterdam Dance Event wordt georganiseerd door Stichting Amsterdam Dance Event. Een initiatief van Buma. Tot zover de nieuwsje. Straks meer. En natuurlijk... Vooral oh, heel veel muziek en wat dacht je van ons DJ Dion Sydney? vanaf 10 uur hier live in de mix op jouw Steve en Zandvoort. Maar nu eerst The Magician met Together in de Lucas en Steve remix. Twee talent. The Magician natuurlijk uh, niet meegerekend, maar Lucas en Steve, ook zij zullen te bewonderen zijn op deze dance event. In Find my true colors I was cold through the fire But you never let the burn burn stop The fear in your eyes From falling and deeper Wear your disguise To cover up Roll of the dice For us together We're together now We're together now, now, now, now, now. 6.9. Zie Wel gewoon een job in het dagelijks leven. Hij is uit op Spinning Records. En ja, voor Spinning Records. Dat label dat gaat maar door. En ja, als je, als je kijkt ook. Ze hebben hun eigen label onuit, tijdens de Amsterdam Dance Event. Op woensdag 19 oktober. Dan vind je ze in Club Amsterdam. Of Club R Spinning Sessions. Het begint om 10 uur avonds en eindigt om 5 uur. Nou, Club R, ik hoef je niet uit te leggen waar het is. Maar in de line-up staat daar My Bollier, Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve... Mike Williams, My Two Throttle en more to be announced. Ja, kaarten haal ze snel, want ja, je weet het. Amsterdam Dance Event voor dit soort feesten, die gaan compleet los. Dus haal ze snel in huis. Ik zal nog eventjes een leuk feestje eruit pakken, want ja... Je ja, hebt de escape natuurlijk. En wat vinden we daar? Uh, daar vinden we... Wall Recordings. De uh, label night. En ja, de line-up. Hij mag dan eindelijk naar buiten. Jack Ja, hij is er gewoon zelf bij in de escape in Amsterdam. Abster, Dwayne, Helberg, Karimika, Mika, Kida, Oliver Rosa, Ravites, Rui, Tom en Jane en Valentine. Het wordt gehoost bij MC Ambush. En live performance bij Faye. Ja, je kent hem wel uh, van die welbekende hit. Wil je meer informatie? www.ballrecordings.com. En ja, als, als je kijkt ook. Deze 19 oktober zal de Escape compleet worden gerokt. Wat hebben we nog meer? Ik zie een Oliver Heldens deze woensdag. 19 oktober. Oliver Heldens met Hel Diep. Hij staat er zelf. Hij staat er als de uh, alter alias uh, Hilo. En more to be announced. Dus ik ben erg benieuwd wat dat gaat worden. Zullen we er nog eentje uitpakken? We hebben de Awakening. XL L en Fekie present Picture Night. In de gashouder in de Westergasfabriek in uh, Amsterdam. Daar vinden we Cleric, Roman, Pochet, Jeroen Surs, Blavan, Octave, Len Fekie en Reuthaat. Het is een uh, vijfde Amsterdam Dance Event Special van dit jaar. En het is de eerste nacht van vijf awakening's, uh, nachten. Dan zullen we nog eens eventjes kijken. De Amsterdam uh, Music uh, hebben we dan. De opening met de Top 100 DJ Awards Party. De line-up is nog uh, niet bekend, maar ja, het wordt groter dan ooit. Vorgaande jaren vond het Dance Event nog plaats op één plek. Nu is er gekozen voor maar liefst vijf dagen en drie locaties... Van woensdag 19 tot en met zondag 23 oktober wordt in de Amsterdam Arena... de Heineken Musical en de Ziggo Dome het grootste dancefestival van Nederland georganiseerd. Voor de fans van dancemuziek beloven het vijf onvergetelijke dagen te worden... waarin de absolute top van de wereld afreizen naar de Arena Boulevard. DJ Mac trapt het vijfdaagse festival af op woensdag... met de top 100 DJ's in de Heineken Musical Tijdens deze avond wordt bekendgemaakt wie de nieuwe nummer 1 DJ van de wereld wordt... tijdens de DJ Mac Awards uitreiking. Vorig jaar stonden maar liefst vijf Nederlandse DJ's in de top 10... en eindigde Hardwell op de tweede plaats. De complete lijnen wordt binnenkort bekendgemaakt. Toch zijn enkele namen wel al vastgelegd. Op donderdagavond is het tijd voor Hardwell... presents revealed in de Heineken Musical. Robin Schulz neemt op vrijdagavond de show voor zijn rekening... en op zaterdag zijn Axwell en In Crosso aan de beurt... Vorig jaar was het optreden van laatst binnen no time uitgekocht. In het Ziggo Dome zal Chester vrijdagavond tijdens zijn 500ste clublive radio show maar liefst 6 uur achter elkaar draaien. In de Amsterdam Arena komen op zaterdag en zondag de absolute top van de wereld samen. Tijdens Timo Presents Entertainment Music Festival Arena. Iedere DJ neemt een set van een uur voor zijn rekening. En doordat het feest al om 1 uur s middags in de middag start, kan er gevoelsmatig 24 uur lang. ...gefeest worden rondom de Arena Boulevard. Ja, 1 uur middags al. Potverdorie. Dat is flink doorgehalen. Wil je meer informatie? Ga naar www.amf-vestival.com ja, De kaartverkoop is natuurlijk al flink losgegaan. En ja, als er nog niet is uitgekocht... ...haal je kaarten dan op Ticketswap. Tot zover dit nieuwtje. Wat hebben we nog meer? Uh, DJ Dion niet straks... En deze plaats van Throttle Moneymaker, Future Lunch Money, Lewis en Aston Marigold. Het is een wat rustigere plaats, maar daarom niet minder lekker. Dit is Throttle. Now listen, y'all got your hoverboards and your fuzzy shoes. What the hell is it easy? Yeah. we used to glide man, you know what I'm talking about? I got my skates on, oh, laced tight Don't need no pins no motorbike I got eight wheels, check the heels I'm a Soul King, baby, got the pimple pill They like, damn, that's tight Velvet Jesus, showed me the light uh, This gonna have a us up around 11 Better shake your money maker, cause you know what I be talking about the skits, uh, Oh, you thought that we were done ha, Nah, I'm never own that. shake Your money maker I say, now shake Your money More, more, more, more. I won't slow down, but don't worry, baby I'm just doing what I need, can't nobody change me I won't slow down, but don't worry, baby I'm just doing what I need, and nobody change I don't me I'm on a mission, me baby Jack Wins remix. En ook ja, deze jongen die gaat als een speer. Hou hem in de gaten. Want de ene na de andere release, die prokt hij uit zijn koker. Ja, we gaan eens eventjes kijken wat staat er in de charts deze week. Wel te beginnen op de nummer 10 van de Beatport Charts vinden we daar zo Raxon met resten. En dan zeg je, ja, laat maar eens horen dan. Oké, okay, daar komt hij. Of het label... ...Tronic. Een aardige deckhouse plaat. Wordt de diepere zweren. Dan gaan we het eventjes... Uh, ...push it! Op nummer 9 van Stefano Novarini. Of die perfect record. Met de wel bekende sample. van oh yeah. Salt en peppa. De nummer afslaan we even over, want die gaan we zo draaien. Power nummer 7 vinden we. Party Tiltedai. ...van Timmy Trumpet op Spinner Records. Ja, toch wel heel wat anders dan de nummer 9 en nummer 10 in de charts. En ik zou zeggen, je moet hier maar van houden. Gauw door! Naar de nummer 6. Bad Behavior van Dennis Cruz op Suruba X Records. This is now Bentley, not a couple of years Alweer een aardige techhouse rocker. Try with with. Tot op nummer 5 vinden we Enrico Zangvuliano met Moon Rocks. Hier vinden we Demma Pree van Patrick Topping op Emerald City Music. Dan de top 3 vinden we I Love House Music van Leandro da Silva op Stereo Recordings. Dan de nummer 2... Van Colts met Kray. Een mooie zware aanzet. Lijkt een beetje op zijn trek van een paar jaar geleden. Die helemaal los ging op Sensation White. En dan die nummer 1. Wie staat er deze week in de charts op nummer 1? Daar vinden we een superstar in van Riva Star. Met Groove Armada. Zoals je ziet, een aardige tech-sound deze week, die overheerst. En dan kiezen we toch een plaats uit die op nummer 8 staat. Die wat anders is dan anders. Daar vinden we niemand minder dan 2Jamal. Met boom! Of spinning records. Dit is See It zometeen. Onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij gaat de speakers rocken. Ja, ja. Ik waarschuw je nu alvast. Trek je dansschoenen maar pas aan. Zet de stoelen aan de kant. Het komende tweede uur van See It. Maar nu eerst hoe mo En onze de enige echte DJ Dion Sidney. Hij is er hoor, ja. Wat gaan we vandaag allemaal in de pocket... Uh... Uh, goedenavond. Goedenavond, uh, DJ Dion Sidney. Daar zijn we weer. Ja, terug van weg geweest. Dus ik uh, verwacht wel een, flink wat klappertjes uh, vanavond. Jazeker. Wat uh, kunnen we vanavond uh, verwachten? Even een tipje van de sluier. Een nieuwe TV Getta. Komt niet eens uit mijn mond. maar. Heb een, uh... is, is het beter dan als Sensation? Ja, je hebt het niet op CC's gehoord Laat ik het zo zeggen Het is gewoon keihard nieuw, kei het, nieuw Het is een, het is een uh, cover van uh, Charles en Eddie Do you baby? Ja, één koppertje nou, ja. ik, hoop, ik hoop het origineel, ja, het origineel is gewoon goud goud. Het kan niet. Fout goud. Dus ik hoop niet dat hij je te veel verracht. Nee. Uh, ik heb een uh, vette remix van Cold Water van uh, Justin Bieber. Koude voeten. Oh nee, koud water. Ja, <laughs> ja. Wat, wat dit op dit moment uh, hoog in de uh, top 40 staat. Dus uh, ook leuk. Hij blijft maar gaan, hè. Ik heb al een uh, Redondo uh, remix een uh, ja. paar weken geleden gedraaid. En ja, hij doet het goed deze zomer. De nieuwe Mike Williams remix van een spin-in Oké, okay, ja, ik vond uh, spin workers uh, deze week uh, en vorige week ja, zijn erg een tegenvallen. Beetje, ze zijn een beetje erg op de future base overgegaan. of dat, uh, dat hip-hop met die uh, strand sound erin. Ja, boep, ik, boep, boep. Ik, ik kan me er dus niet uh, helemaal in uh, vinden. Ja. Uh, ik heb heel veel vette edits, ook van oude platen en zo. Klinken klinkt echt super vet. Dat waren die last minute USB uh, drops. Ik heb een vette remix van uh, de nieuwe Weekend en Daft Punk, Starboy. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ja. uh, heb je ook toevallig iets van Bob Sinclair bij je? Ja, de nieuwe uh, Bob Sinclair en Daddy's Groove met Burning. Ja, vind je hem leuk? Ik vind hem supervet. Wist ik... je dat hij vanavond gewoon in de Escape in Amsterdam ja, ja. staat? wist ik. Ja, met uh, Raymundo. Ja, Rindt ja. de show. Hij heeft er helemaal zin in. Ja, we trekken misschien de dus staat schoenen aan... en springen in de waggie naar Amsterdam. Ja, ja. ja. <laughs> dus dan komen de twee uur dus... The one and only DJ Dion Sydney In de mix Wat wil je vertellen? Veel komende op? twee uur? Nou, komende uur, oké okay. Oh, uur? Ja, tweede uur, ja ah. Die ja. ja. dus je niet gelijk gaan overdrijven ik, hier, heb he? geen ik heb geen memo gehad, weet je? Nee, nee, nee, nee, de interne memo uh, die, uh, die circuleert nog rond <laughs> Hé, hey, ik, ik heb zin in een oude uh, klassieker Ik ook Ja? Ga eens doen Ik vind deze zo lekker Arman ja. van Helden ja. You don't know me Hierbij zie je het op jouw CVM Zantwoord. Niet omdat het moet, ja. maar omdat het kan.